Goedemorgen en leuk dat u luistert naar Dit is, Dit is de Nacht op deze 3 april. Het komende uurtje gaan we het hebben over het Pesachfeest... dat wereldwijd gevierd wordt, zo ook in Israël. Op 3 april 1990 werd koning Boudewijn tijdelijk... voor 36 uur om precies te zijn, uit zijn ambt gezet. Ik ga bellen met Amerika-deskundige Diederik Brink... over de handelsrelatie tussen Amerika en China... En we bellen met Monaco, waar men een nieuwe woonwijk bouwt. En niet zomaar op een plek, nee, op de zee. Nou, dat hoort u allemaal straks nu eerst Milo.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 Gave up dreaming for a while ah, I gave up dreaming for a while I've noticed these are mysterious days I look at it like a and puzzle case Wide open mouth and burning eyes If only I could start to care My dreams and my Wednesday.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 Nu weten we zijn allemaal samen. Zing weg, huil, wit, lach, werk en rond. Zing weg, huil, wit, lach, werk en rond.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 Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.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 We hoorden Ramses Shafi. Het is 12 minuten over 5. En u luistert naar Dit is de Nacht. Dit is de wereld. Hello, hello. Hello. Hello. Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. We gaan naar Amerika, want China heeft afgelopen weekend... hogere importheffingen afgekondigd op 128 Amerikaanse producten. Dit als antwoord op de door president Trump doorgevoerde importheffingen... voor Chinese staal en aluminium. Zitten de Verenigde Staten en China op de rand van een handelsoorlog? Of is die al in volle gang? Aan de telefoon Amerika-deskundige Diederik Brink. Goedemorgen, Diederik. Goedemorgen. Om wat voor producten gaat het eigenlijk precies? Nou, het gaat eigenlijk om heel veel verschillende uh, producten. Um, um, met name zaken waar um, de Amerikanen hard in geraakt worden. namelijk technologische producten en dergelijke. Waarom? Omdat uiteindelijk het conflict niet zozeer terug te voeren is op een ruzie over uh, de manier waarop de hoeveelheid invoer die bijvoorbeeld China heeft uit de Verenigde Staten. Maar eigenlijk komt het conflict voor uit een ruzie over intellectueel eigendom en de merknamen die beschermd moeten worden. Kan je dat eens even leggen? China schendt volgens de Amerikanen al jaren het intellectuele eigendom van veel Amerikaanse bedrijven, met name technologiebedrijven, die innoveren heel veel. Denk aan bijvoorbeeld hè, Apple met de iPhone en dergelijke producten. Het zijn allemaal dure Amerikaanse innovaties. Die laten ze in China maken. En de Amerikanen verdenken de Chinezen er al heel erg lang van om al die... Dure investeringen in, in technologieontwikkeling gewoon te stelen en voor zichzelf te gebruiken. Nou, en daarbij komt ook dat de Chinezen niet automatisch alle merknamen die, de, die in het Westen gelden zomaar overnemen. Uh, nou, denk ook bijvoorbeeld aan door Trump geclaimde merknamen. He, zijn dochter heeft een hele kledinglijn en dergelijke. En pas voor het presidentschap van Trump kreeg zij erkenning dat uh, China dat. De brand van Ivanka Trump zou erkennen. Nou, dat ligt al heel erg lang ten grondslag aan de ruzie tussen de Verenigde Staten en China. En dat is nu geëscaleerd tot een president die eigenlijk zegt: de Chinezen kopen te weinig van ons. En dit is de manier waarop ik terug ga slaan. Maar dit is dus ook wel een gerichte tegenactie van China? Ja, zeker. En nou ja, zoals je al aankondigde, dit zou je eigenlijk de eerste schermutselingen van een handelsoorlog kunnen noemen. Ik denk wel dat we pas echt in een handelsoorlog gaan zitten als uh, de rest van de wereld er verder bij betrokken wordt. We hebben gezien dat de Amerikanen onder grote druk, ook van de Europese bondgenoten, van andere landen met wie ze al heel lang zaken doen, uh, in hun staal- en uh, aluminiumheffingen toch uh, een aantal uitzonderingen hebben gemaakt. Gezegd van, nou, deze landen worden hiervan uitgezonderd. Sommige van deze landen zijn ze nog opnieuw mee in onderhandeling. Denk bijvoorbeeld aan Canada en Mexico. Die hebben het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag. Trump heeft gezegd, dat ik vind dat een van de slechtste deals... die ooit gemaakt is voor het Amerikaanse bedrijfsleven... Ik nodig door Mexicanen en de Canadezen uit om opnieuw... ...een akkoord te onderhandelen, maar eentje die, waarvan ik vind dat die beter is voor de Amerikaanse werker. En uh, als de Canadezen en Mexicanen hier niet aan meedoen, zeg ik het op... ...en hebben zij ook last van deze grote heffingen. Maar waarom ben jij van mening dat het pas een oorlog is als er andere landen bij betrokken zijn? Want het kan toch ook een oorlog zijn als het om twee landen gaat? Ja, dat kan. En ik denk dat uh, dat zou ook kunnen... maar dan denk ik dat we nog veel verder gaan in het, in het conflict met de importheffingen. En dat ook veel meer andere producten hierbij uh, gekozen worden. Dit gaat, ten, dit gaat tot nu toe nog om zeg maar, kleine uh, uh, serie producten. Ik denk zelf dat het conflict veel groter wordt als het uh, over veel belangrijkere uh, invoer gaat, van grondstoffen en dergelijke. En dan zul je ook zien dat de wereldmarkt daarbij betrokken wordt. Word en dat wij ook in Nederland bijvoorbeeld daarvan gaan merken dat producten duurder worden, dat grondstoffen schaarser worden of lastiger ingevoerd kunnen worden. En ik denk dat we dan, en dat gaat ook bijvoorbeeld de Europese Unie richting Amerika veel scherper reageren, dan denk ik dat we in een wereldwijde handelsoorlog terecht kunnen komen. Denk je dat die kans groot is dat dat gaat gebeuren? Nou, het bijzondere is, ik heb, ik heb nu de afgelopen nou, zeg anderhalf jaar heel intensief gevolgd wat president Trump allemaal aan het doen is. En er is eigenlijk maar één element dat bepaalt waar hij eigenlijk s ochtends vroeg uh, mee opstaat en denkt, dat wil ik gaan doen. En dat komt allemaal neer op de persoonlijkheid van Donald Trump zelf. Als je goed luistert naar de berichten die uit Washington komen... over hoe hij zich gedraagt, hoe hij zich voelt, dan komt het vaak op neer, is, vindt hij dat hij hier voldoende succes uithaalt? Haalt hij goede TV uh, uh, kijkcijfers met een actie die hij doet? Hoe wordt er in de pers over gepraat? Um, hoe voelt hij zich ten opzichte van een bepaald land of bepaalde mensen... Die emoties, die gevoelens, nog niet eens altijd gebaseerd op harde feiten... en daadwerkelijke data, dat zijn vaak de dingen die bepalen waar Donald Trump mee bezig is. En het bijzondere eraan is, is dat het alle kanten op kan gaan. Heel erg onvoorspelbaar dus. Ja, dat denk ik ook. En uh, dat maakt natuurlijk, aan de ene kant maakt zich Donald Trump zelf... dat maakt hem zo'n goede onderhandelaar, hij is onvoorspelbaar, He, dat dwingt hoopt hij een heleboel landen omnieuw naar de onderhandelingstafel... Om, het, om wat hij zegt betere handelsakkoorden af te spreken. Zo hebben ze net een nieuw handelsakkoord afgesloten met Zuid-Korea. En dan hebben ze dat land zwaar onder druk gezet. Ze hebben gezegd, laten jullie hebben een probleem met Noord-Korea. Uh, dat betekent dat wij willen wel komen helpen. We zijn wel een partner, maar dat betekent dat we ook nog eens kritisch naar ons huidige handelsakkoord uh, moeten kijken. Nou, dat zijn allemaal stappen die Amerikanen nu gebruiken om druk te zetten op hun voormalige of eigenlijk op hun partners. Nou, er zijn ook een heleboel mensen in Amerika die zich daar zorgen over maken. Er is net een brandbrief gekomen van 200 voormalig Amerikaanse ambassadeurs. En het zijn mensen die hebben gezegd van, jongens, wij verliezen onze leiderschapsrol in de wereld. De Verenigde Staten stond altijd voor een aantal principes en stond voor een bepaalde mate van betrouwbaarheid. En in de eerste plaats is het dat als je uh, afspraken maakt, dat die ook staan als een huis. Nou, dat wordt nu in twijfel getrokken. Als je met de Amerikanen in het verleden een afspraak hebt gemaakt... dan is het niet zo leer dat die nu nog geldt. Nou, dat zorgt voor een bepaalde mate van instabiliteit... en voor vele onbetrouwbaarheid. En aan de andere kant was er altijd een bepaalde mate... van dat mensen in de Verenigde Staten geloofden... dat hun koers altijd te maken had met de principes... waarop Amerika zelf ook gebaseerd is. Democratie, mensenrechten en vrije handel. En zelfs dat zie je nu dat dat onder druk staat. Want een handelsoorlog past niet in de principes van vrijhandel. En eh, mensenrechten worden door de Amerikanen in het buitenlandbeleid... al bijna helemaal niet meer genoemd. En tenslotte was er altijd de notie van een heleboel mensen... zowel in de Republikeinse partij als bij de Democraten... die vonden dat een robuust, aanwezig buitenlandbeleid van de Verenigde Staten... belangrijk was om de veiligheid en wereldstabiliteit te garanderen. Dus dat betekent dat Amerikanen troepen hadden zitten in andere landen... dat ze de veiligheid van hun bondgenoten garandeerden... dat ze zich bijna met ieder conflict in de wereld wel bleven bemoeien. En er is nu een, een groepering... Rondom president Trump, dat zijn de zeg maar, economisch, maar ook op andere zin nationalisten. Een nationalistische beweging. Denk bijvoorbeeld aan de slogan, make America great again. En wat hij in zijn uh, inaugurele reden zei, America first. Dat gaat er dus eigenlijk om, we handelen alleen nog maar primair vanuit ons eigen belang. Daar staat tegenover, dat er een groep om hem heen probeert invloed uit te oefenen. En die worden weggezegd als de Globalisten, de mensen die geloven in een wereldeconomie en partnerschappen met andere landen. En dat is nu een strijd die eigenlijk gaande is. Wie heeft de meeste invloed op de president en wie kan hem bewegen om te zorgen dat hij nou, eerder gemaakte afspraken nog steeds blijft respecteren? Hoe, is, hoe, hoe uh, kijken de Amerikanen uh, hier dan zo naar? Nou, voor veel Amerikanen is dit uh, wel een beetje ver van, uh, uh, van je bedshow. Nou, als we het hebben over, over die importheffingen uit, uh, uit China en dergelijke. Hè, dat, dat begin van wat, wat we dan die handelsoorlog noemen. Um, dat is iets wat nu nog niet heel erg wordt opgemerkt in de Verenigde Staten. Trump heeft een heel erg goede economie uh, geërfd van president Obama. Daarnaast zie je dat nog steeds het werkloosheidscijfer terugloopt. Dus Amerikanen zien gewoon nog... Er komen meer banen bij. Het gaat goed met de economie. Na jaren waarin het echt heel erg hard uh, herstellen was... na de grote financiële crisis. Dus Amerikanen hebben nog steeds het gevoel dat de economie goed gaat. Alleen, uh, dus er zit wel wat vet op de botten, zullen we maar zeggen... En tegelijkertijd zijn heel veel Amerikanen niet altijd bezig met buitenlandse keuzes. Dus keuzes van, willen we nou troepen uh, over zee hebben? Willen we, hou, moeten we ons nou bemoeien met conflicten of handelsbetrekkingen met andere landen? Dus je merkt dat het vooral een, een, een discussie is die speelt in Washington D.C. Waarin... Uh, republikeinen en democraten zich zorgen maken over de koers van het land... maar dat de bevolking nog niet direct hier uh, over op achterste benen staat. Je noemt Washington, Washington D.C. Hoe uh, reageren zij daar nu op, de, op deze tegen, uh, tegenactie van China? Nou, daar wordt uh, uh, eigenlijk uh, heel erg uh, geprobeerd... om de regering Trump zelf weer terug te laten trekken. En dat is lastig, want bij de meeste... Uh, ik, ik, je moet begrijpen dat heel veel republikeinen, en zeker ook democraten... die willen dit helemaal niet. Die willen deze ruzie met China, zeker op dit niveau niet. Uh, alleen het bijzondere is dat als je normaal gewoon een conflict aangaat... een gewapend conflict of een economisch conflict... dan probeer je eigenlijk altijd te zorgen dat, er een, uh, uh, dat, dat je weet hoe je er ook weer uit kunt komen. Dat je altijd nadenkt over de volgstappen in de escalatieniveau. En dat lijkt hier een beetje zoek te zijn. Wat willen ze hiermee bereiken? Betekent het dat op een gegeven moment Trump het gevoel moet hebben... dat hij dit gewonnen heeft? Maar ja, dan moet je wel een van de snelst stijgende economieën in de wereld... de Chinezen uiteindelijk op de knieën kunnen dwingen. Is dat realistisch om te verwachten? Ik denk het niet. Dus het betekent dat ze nu een, een, een strategie, een koers hebben ingezet... zonder eindplan. Zonder punt waarin ze zelf kunnen terechtkomen en zeggen... oké, okay, prima, nu is het genoeg geweest. Maar dat ook de tegenstander met gezichtsbehoud kan zeggen... oké, okay, we gaan nu weer normaal doen met elkaar. En dat is heel moeilijk hierin te zien. Bovendien is er binnenkort een toppontmoeting gepland... tussen de leider Kim Jong-un van uh, uh, Noord-Korea... En Donald Trump, nou, daar wordt nu druk over uh, voorbereid of die twee elkaar gaan ontmoeten... om te kijken of ze over uh, het uh, Noord-Koreaanse nucleaire programma kunnen praten. De rol van China is daar ontzettend belangrijk bij. En dit is natuurlijk een complicerende factor in dit hele conflict. Is dat de Verenigde Staten en China nu zelf ook een handelsruzie hebben... terwijl ze tegelijkertijd allebei de belangrijkste spelers zijn... voor het oplossen van het Noord-Koreaanse probleem. Dus het zijn ontzettend veel uh, uh, uh, schaakpionnen op dit bord. En het is onduidelijk waar precies de koers van de Verenigde Staten is... om hieruit te komen. En in Washington wil eigenlijk iedereen dat het zo snel mogelijk achter de rug is. We zien nog veel meer tekenen dat Trump vooral vanuit zijn emotie reageert. Hij probeert nu een ruzie uh, uh, los uit te lokken zeg maar, met de eigenaar van Amazon... Een van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten. Maar de eigenaar daarvan is toevallig ook nog eens de eigenaar van de Washington Post. Trump vindt dat hij niet altijd netjes of terecht wordt afgeschilderd in die krant. En is hij dus nu een ruzie begonnen met de eigenaar van die krant, Jeff Bezos. Natuurlijk ook de eigenaar van Amazon. En krijg je nu dus een ruzie die tussen een van de grootste Amerikaanse zakenmannen en de president plaatsvindt. Nou, dat soort onrust op de markt. Ik denk dat iedereen daar in Washington gespannen over is. De meeste hopen dus dat het snel achter de rug is. Maar zijn ze dan ook van plan om binnenkort op de rem te trappen? Heel onwaarschijnlijk. Uh, democraten staan natuurlijk te popelen om uh, in uh, november de controle van het congres over te nemen en te zeggen oké, okay, nu gaan wij de agenda hier bepalen. En Nu gaan we scherper He, vanuit een meerderheidspositie gaan we met president Trump onderhandelen. De Republikeinen zouden wel willen, maar hebben gemerkt dat ze het toch niet voor elkaar krijgen. Ze kunnen soms de meest primaire emoties of impulsen van de president kunnen ze tegenhouden. Je merkt soms dat als hij iets roept, hè, dat doet hij vaak via Twitter... dan zegt hij, ik ga dat niet doen of ik ga dat wel doen. Zoals bijvoorbeeld die importheffingen op uh, staal en aluminium... was eerst gezegd, dat geldt voor iedereen in de hele wereld. Nou, inmiddels is dankzij zijn intensieve lobby... voornamelijk ook van zijn partijgenoten... gezorgd dat er een heleboel landen, waarin, waaronder ook Europese landen... zijn uitgezonderd daarvan. Dus ze proberen door de president dichtbij te houden, af en toe de scherpste randjes ervan af te halen. Want ze hebben ook gemerkt dat het soms gewoon helemaal niet wil om hem van gedachten te veranderen. Nadat hij dit, zeg maar, deze handelsmutselingen heeft uitgelokt, zijn er ook een aantal economische adviseurs van hem afgetreden. Hebben gezegd, luister, als het zo gaat, dat stroomt niet met onze visie op vrijhandel en, en economische groei, dan treden wij terug. Dus hij verliest ook de mensen om zich heen die nog er voor hem waren om af en toe te zeggen, doe dat nou niet. En dat is denk ik zijn grootste frustratie in wat ik nu noem seizoen 2 van het presidentschap van Donald Trump. We zitten nu in het tweede jaar en in het eerste jaar had hij een hele grote groep mensen om zich heen. Ook omdat hij zelf wel een beetje onzeker was over zijn rol. Hij wist volgens sommigen ook helemaal niet zo goed wat het presidentschap inhield. En dan had hij een aantal ervaren mensen om zich heen. En die hebben hem heel vaak verteld, doe dat nou niet. Dat kan helemaal niet. Wacht daar nou even mee. En daar werd hij heel erg gefrustreerd van. En dat zagen wij weer terug in, in, in tweets. Dan twitterde hij dat hij heel erg boos is over het een. Of ging hij ging in ruzie uitlokken over een ander. En daar is hij zo boos van geworden, dat hij uiteindelijk heeft gedacht van, weet je wat. Ik zit hier nu een jaar, ik heb best wel een beetje door hoe dit uh, hier allemaal werkt. Iedereen die me de hele tijd nee verkoopt, die kunnen uiteindelijk hun uh, biezen pakken. Ik ga me nu omringen door mensen die dezelfde visie hebben als ik. En die in ieder geval gewoon ook uitvoeren als ik zeg dat iets moet gebeuren. Dus we zullen dit jaar denk ik met name een wat meer ongefilterde Trump krijgen. Die vanuit zijn gevoel, vanuit de heup schiet. En uh, waarvan minder adviseurs om hem heen zitten die hem zullen proberen af te remmen. Diederik, om uh, dit uh, gesprek toch een beetje te gaan afronden. Uh, je hebt al gezegd dat hij is onvoorspelbaar maar waar gaat dit conflict uh, eindigen, denk je? Dat is echt heel moeilijk te zeggen. En dat komt met name omdat dit niet gebaseerd is op een duidelijke economische uh, onderhandelingskoers. Of dat er een exitstrategie is bedacht. Dit is voortgekomen uit... Een aantal overtuigingen die Donald Trump in zijn hoofd heeft zitten. Hij wil al heel lang een stevige strijd met China. Die heeft hij nu gekregen. Dat kan veel scherper en harder worden. Maar we weten absoluut niet waar dit nu gaat eindigen. We blijven de situatie in de gaten houden. In ieder geval hartelijk bedankt voor je toelichting. Amerika-deskundige Diederik Brink. Graag gedaan. Doo-doo-doo-doo-doo Brooke Fraser met Something in the Water. Het is zes minuten over half zes. En u luistert naar Dit is de Nacht. Dit was de dag. Op 2 april 1990 was het de dag... dat koning Boudewijn in België tijdelijk 36 uur uit zijn ambt werd gezet. De Belgische radio zei er destijds dit over. In de loop van de ochtend is een extra editie van het Belgisch staatsblad verschenen. Daarin stelt de voltallige ministerraad vast... dat de koning in de onmogelijkheid verkeert om te regeren. Die onmogelijkheid heeft te maken met de weigering van de koning... om zijn handtekening te plaatsen onder de abortuswet Herman Michielsen-Slalement. Belgische royaltyjournalist Bim de Hans Schutter loopt hier net de studio in. En samen met hem gaan we het hebben over de achtergronden waarom koning Boudewijn de abort abortuswet niet wou ondertekenen en wat dit voor de huidige tijd betekent. Goedemorgen Wim. Goedemorgen. Wat, uh, wat betekent dit uh, voor, voor deze tijd? Ik denk dat wij grote lessen hebben getrokken uit wat er in 1990 is gebeurd en we, daarmee bedoel ik eigenlijk de politiek en het uh, koninklijk paleis, de koning dan. Um, ja, in 1990 werd België, werd de monarchie, werd de politiek in een constitutionele crisis gestort omdat de koning gewetensbezwaren had geopperd tegen die abortuswet. En het was onmiddellijk duidelijk vanuit de politiek. Ja, het van, dit kan maar één keer gebeuren. Dit moet eenmalig zijn als we zo nooit meemaken. Ja, dat, is een, uh, dat is een drama voor, uh, voor het land. En het is ook niet meer gebeurd. Het is een tijd geleden. Wat weet jij hier nog van? Ik was heel jong op het moment van die uh, Hoe oud abortuswet. Was je toen? Ik was uh, 9 à 10 jaar ongeveer. Maar aangezien dat dit eigenlijk een uh, belangrijke tragedie is geweest binnen de monarchie, want je kunt wel over een tragedie spreken, uh, is het wel een belangrijk stuk van onze geschiedenis. Er is eigenlijk maar een, een ander uh, voorbeeld van zo'n drama in de monarchie geweest. Dus het is een heel belangrijk uh, stuk van uh, de Belgische geschiedenis. Hoe werd er gereageerd? Daar kan je misschien nu met terugwerkende kracht meer over zeggen dan wat je toen, wat je toen had kunnen vertellen. Ja, voor de politiek was het heel duidelijk: het is eenmalig, dit mag niet meer gebeuren. Maar binnen de bevolking was er nog enigszins begrip voor de koning. Ook tegenstanders die het eigenlijk niet vonden kunnen dat de koning die abortuswet niet had goedgekeurd, hadden wel het gevoel van: oké, okay, het is ook goed dat hij voet bij stuk houdt. Maar ik heb ook nog de oude, oude krantenartikels opgezocht die over deze wetgeving gingen en over het feit dat Koning. Boudewijn, die niet heeft willen goedkeuren. En er werd wel gezegd van oké, okay, hij zat veertig jaar op de troon op dat moment. Uh, hij heeft altijd een heel neutrale rol gespeeld binnen de monarchie, binnen de politiek. Dat is een uh, goed teken geweest, maar met dit signaal heeft hij eigenlijk al die goede verhalen uit het verleden van tafel geveegd. Want um, het, het is al wel een beetje duidelijk wat er toen gebeurde, maar kan jij eens um, uitgebreid vertellen, wat was de situatie? Ja. Mm -hmm. Wel, uh, België, de, uh, de regering, uh, het parlement, had een uh, wet goedgekeurd die abortus toeliet. Wij waren daarmee een van de eerste landen uh, die dat uh, hadden goedgekeurd. En eigenlijk leek het maar een, ja, een, een formaliteit dat de koning die wet ging goedkeuren. Uh, maar ja, plots kwam de politiek met het bericht naar buiten dat uh, koning Baudouin die wet niet wilde uh, goedkeuren. En daar ging blijkbaar. Een verhaal van verschillende dagen aan vooraf. Ongeveer een week of voorhand had hij de premier bij zich geroepen... Uh, op, het, uh, ...op het kasteel van Laken waar hij woont. En hij had gezegd van ja, ik, uh, ik ga die wet niet, uh, niet goedkeuren. En dat was natuurlijk grote paniek, want de koning moet neutraal blijven die moet in die handtekening zetten, maar hij, hij weigerde dat er is heel veel crisisoverleg geweest vice ministers en andere politici zijn tot bij hem gekomen om hem te proberen te overtuigen er werden van alle scenario's op tafel gelegd er was zelfs sprake dat de koning troonsafstand moest doen, dat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden waarbij zelfs de monarchie ten val zou kunnen komen en er is uiteindelijk die beslissing genomen dat de koning 36 uur uit zijn functie ontheven kon worden en dat uiteindelijk uh, de regering deze wet ging uh, bekrachtigen in naam van het Belgische volk. Was dat niet gebeurd, had de koning nog tegenstribbeld van ik ga geen 36 uur uit mijn functie ontheven worden. Ja, dan had dat misschien het einde van de Belgische monarchie kunnen betekenen. Waarom wilde hij die wet niet ondertekenen? Ik heb zijn exacte woorden opgezocht uh, die hij toen heeft uh, uitgesproken of die hij toen heeft genoteerd in een brief en hij heeft toen letterlijk gezegd is het normaal dat ik de enige Belgische burger ben die verplicht is tegen zijn geweten te handelen in zulke belangrijke materie, geldt de uh, gewetensvrijheid voor alle behalve voor de koning. Hij heeft eigenlijk uh, gespeeld op zijn geweten, op zijn uh, moreel gezag. Algemeen werd aangenomen omdat hij zeer christelijk is, zeer diep religieus, dat hij religieuze redenen had. Maar het was echt wel uh, zijn persoonlijke overtuiging. En daarvoor is het heel belangrijk om te weten dat koning Boudwijn was een kinderloos man, had geen uh, kinderen. Zijn vrouw, koningin Fabiola, vijf miskramen gekregen. Ze hebben gedacht om een kind te adopteren, maar dat was dan helemaal moeilijk uh, binnen, uh, binnen de monarchie. En eigenlijk is dat waarschijnlijk de belangrijkste reden, uh, die kinderloosheid die hij had. Uh, het feit van... ja. Uh, Kun je het over je hart krijgen dat uh, mensen wel kinderen kunnen krijgen... en dan beslissen om ja, dat ongeboren leven te beëindigen. En uh, je zei dat als hij had tegengestribbeld... hoe heeft hij gereageerd op die 36 uur dat hij uit zijn ambt werd gezet? Hij heeft zelf de mogelijkheid aangereikt om een juridische oplossing te zoeken voor dit uh, probleem. En toen hebben ze in wetboeken beginnen kijken welke mogelijkheden er waren. En die waren heel beperkt. En dit was eigenlijk de enige oplossing. En zoals ik al eerder zei, van, had hij niet die mogelijkheid uh, uh, aangereikt... Dan, ja, dan had dat heel grote gevolgen, had nog grotere gevolgen dan die in 1990 zichtbaar waren. Maar dat was voor hem dus echt... Hij kon er niet achter staan, maar zolang dat werd geregeld... al ging dat even goed door, en was het... Uh, buiten zijn medeweten, dan was het ook oké, okay, om dat maar zo te zeggen. Ja, ja klopt. En uh, nou ja, wat was dan toen uh, de reden dat, uh, dat België zo vooruitstrevend was met die abortuswet? Ik denk dat wij, en dan kunnen we het ook naar, naar Nederland kijken, dat Nederland en België uh, toch wel ver vooruit lopen als het gaat over ethische thema's. Uh, als je dit... Die abortuswet kunt koppelen aan latere uh, wetgevingen die zijn goedgekeurd. Je hebt ook het homohuwelijk gehad in Nederland en België dat goedgekeurd is. Dat is dan door koning Albert II zonder problemen ook gehandtekend. Uh, koning Filip heeft enkele jaren geleden ook een uh, wetgeving goedgekeurd of gehandtekend, die euthanasie voor minderjarigen mogelijk maakt. Dus ik denk dat wij um, ja, gewoon vooruitlopen in, in Europa, in de wereld met dat soort ethische thema's. Heeft dit hele gebeuren invloed gehad op uh, hoe de Belgen kijken naar het Koningshuis? Absoluut. En ik denk dat vooral koning Filip, de huidige koning, uh, daarmee geconfronteerd is geweest. Uh, die is heel hard uh, bekritiseerd geweest. Of als, als kroonprins waren er heel harde twijfels over hem van gaat hij het aankunnen als koning. En dat heeft ermee te maken dat hij in zekere zin is opgeleid door koning Baudouin, de man die de abortuswetgeving heeft, uh, heeft uh, proberen tegen te houden. En het idee was van ja, hij wordt uh, geboetseerd naar het evenbeeld van uh, bouwde Gaat hij ook bij dat soort ethische thema's moeilijk doen? En uiteindelijk het voorbeeld dat ik gaf over de euthanasie bij, euthanasie bij minderjarigen heeft hij probleemloos uh, daaronder zijn handtekeningen uh, gezet. Maar hij heeft wel heel lang, uh, heel lang zijn er twijfels over hem geweest van gaat hij niet te veel op Boudewijn lijken? En daar heeft die abortuswetgeving zeker mee te maken. Zijn die twijfels uh, weggenomen? De twijfels um, zijn weggenomen dat hij zich uh, niet laat beïnvloeden door zijn persoonlijke mening. Want dat is heel belangrijk als koning, dat je je persoonlijke mening niet in de weg laat lopen voor de, uh, ja, voor de, voor de professionele uitvoering uh, van je job. Dat, dat je die persoonlijke mening ja, je niet laat beïnvloeden in de beslissingen die je neemt. Hoe kan dit in de toekomst volg je, volgens jou uh, beter opgelost worden als zo'n situatie zich ooit nog zou voordoen? Het bijzondere is dat er in 1990, toen dat koning Boudwijn uh, zijn veto bijna stelde, dat er toen ook al vanuit de politiek uh, beslist werd. We moeten daar iets aan doen, we moeten ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Maar als we nu naar uh, 2018 kijken, 28 jaar later is er eigenlijk niks in de wetgeving, niks in de grondwet opgenomen. Dat zou kunnen verhinderen als een koning nog eens een gewetensprobleem heeft. En dat gaat inroepen om een uh, wet niet te handtekenen. Ja, er is geen oplossing voor. Dus, uh, het... Theoretisch zou het nog kunnen gebeuren. In theorie kan het, maar in praktijk denk ik uh, dat de monarchie en de politiek heel veel heeft geleerd uit wat er in 1990 is gebeurd. Zijn er bepaalde wetten die volgens jou aangepast zouden moeten worden? Wetten die aangepast zouden worden. Moeten... Zodat dat echt um, niet mogelijk meer zou zijn? Ik denk, ik denk dat je inderdaad moet, uh, um, in, in de grondwet moet verankeren dat een koning zijn persoonlijke mening nog te veel kan, uh, doordrukken. kan doordrukken. Maar ja, het is al 28 jaar niet gebeurd. Dus, uh... dus je hebt er goed vertrouwen in dat dat ook niet meer gaat gebeuren? Ik denk dat het is eenmalig is geweest. En ik denk dat ze slim genoeg zijn in, uh, in Brussel op het paleis. Dankjewel Wim voor uh, je uitgebreide uh, informatie en dat je even langs bent gekomen. En ik wens je een hele fijne dag vandaag. Dankjewel. Dit wordt de dag van minister Blok. Als minister van Buitenlandse Zaken bezoekt hij het Caribisch gebied... en zal hij spreken met presidenten van Sint Maarten, Aruba en Curaçao... Curaçao over de buitenlandse belangen en de huidige politieke situatie. Ja. Dit wordt ook de dag van Stichting een dier, een vriend, zij spannen een beroepsprocedure aan... tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Stichting Een Dier, een Vriend bericht de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit... dat zij misleidende informatie op zogenaamde zuivelproducten zetten. Afgelopen vrijdagavond begon het Joodse Pesachfeest... en dit duurt tot aanstaande zaterdag. Joden van over de hele wereld vieren Pesach. Maar wat houdt het in en wat staat er vandaag op het programma? Aan de telefoon... Ifraim Eisenman vanuit Israël. Hij is voorzitter van Irgon Olei Holland... de vereniging van Israëli's met een Nederlandse achtergrond. Goedemorgen, Efraim. Goedemorgen. Hoe laat is het op dit moment in Israël? Uh, het is zeven voor zeven, denk ik, ongeveer. Afgelopen uh, vrijdag begon het, uh, het Pezegfeest. Op welke manier? Het Pezegfeest begint bij ons in feite... Alle feesten, eh, s'avonds. Dus de avond wat voor eh, wat je in Nederland zou denken dat gebeurt, gebeurt bij ons in de avond. Eh, er zijn veel voorbereidingen aan, eh, eigenlijk al weken en maanden. Want in die periode eh, mag in, de hu in onze huizen geen gemeet zijn. En wat is gemeet? Gemeet, dat is alles wat gerezen heeft. Dus met andere woorden, het beste voorbeeld daarvan is brood. Wij mogen überhaupt in die hele uh, zeven of acht dagen uh, geen brood eten. En we eten alleen de platte matjes die je ook in Nederland zoals ziet en kent. Ja, en, en uh, wat gebeurt er dan verder die avond? Nou, die avond komen uh, families bij elkaar uh, door het hele land... Uh, meestal uh, gaan er een aantal families bij elkaar zitten. Uh, men heeft gasten of men gaat te gast. En uh, zit gedurende een avond uh, en gedurende een periode van... Uh, dat kan soms uh, vier uur zijn. Het kan vijf uur zijn. En uh, ja. leest... De Haggadah, dat is een boek waarin de volgorde staat van wat er die avond gelezen moet worden en waarover gesproken moet worden. En het onderwerp dat is de uittocht uit Egypte. Ja, want dat is waar het uh, Pezegfeest om draait, toch? Klopt, absoluut. Absoluut. Kun, kun je daar wat meer volk, over vertellen? Want voor veel ja, is het ja. al lastig om te bedenken wat, waar pa Pasen überhaupt om draait. Ja. Laat staan dat, dat we weten wat het Pezegfeest precies inhoudt. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Eh, het, het Joodse volk, eh, ik, ik moet beginnen zo. Eh, Jacob, de naam een van de aartsvaders, kwam met zijn hele familie naar Egypte. Want daar zat Jozef, die was onderkoning in Egypte. En uh, die er was een enorme hongersnood in Knaan. Uh, dat is het land waar, uh, waar ik nu zit op het ogenblik. Uh, en uh, om zichzelf te redden, had uh, hij, zijn zoon, die ze een tijd lang niet gezien hadden, maar die hebben ze weer ontdekt, dat zal ik in het kort nog maar zeggen, uh, hun uitgenodigd om daar te komen, want in Egypte was. Uh, het was voldoende eten. Daar hadden ze onder andere gerekend op het feit dat die hongersnood zou komen. En hadden ze eh, voorraden van voedsel opgeslagen. En daardoor zijn ze daar gekomen. Ze zijn daar gebleven, ze zijn daar uitgebreid. Ze zijn tot een behoorlijke hoeveelheid mensen gekomen. Dat was te veel voor de farao. Die toen heerste in Egypte. En hij heeft besloten om eh, van dit volk slaven te maken. En daar hebben ze honderden jaren onder slavernij gewerkt. En moesten ze steden bouwen, et cetera. Sommigen denken dat de piramides uit die periode zouden komen. Maar als je het dan en, hebt over, ja. over de slavernij, dan is het toch eigenlijk geen feest? Ja, nee, natuurlijk is slavernij geen feest. En toen eh, is dus, eh, God besloten heeft om het volk te bestrijden. En hij een eh, leider van het volk gekozen heeft en dat was Mozes. Eh, eh, toen zijn er een aantal grote gebeurtenissen gebeurd in Egypte. Er zijn de zogenaamde tien plagen geweest. Waarna ik verwijs voor wie de, in dat in het oude testament wil leren... Uh, in Exodus, tweede boek van de, van de vijf boeken van Mozes... Uh, wat wij de Torah noemen. En toen zijn ze, uh, nadat de tien plagen voorbij waren... en tot die tijd hun niet willen laten gaan... toen was hij zo uh, uh, geslagen dat hij hun toen naar uh, Egypte heeft laten gaan... Uh, uit Egypte heeft laten gaan. Uh, dat is op een nacht gebeurd. Hij heeft uh, de mensen, alle joden, gezegd dat ze een, een, uh, een bokje moesten slachten. Dat ze het bloed van het bokje aan de ingang van, de, van het huis moesten, om de, om de deurposten heen moesten. Kan je het verhaal uh, afronden? We hebben nog een paar seconden. Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Nou, en toen zijn ze met z'n allen uh, Egypte uitgegaan en dat uitgaan van Egypte is precies geweest op die avond, de zogenaamde sederavond van Pesach. Een kleine eh, bijkomstigheid is dat het zeer waarschijnlijk Ik is... Ik ga de je aard... afronden, het spijt me, Efraim Eisenman. Okay. bedankt voor je toelichting. Ik wens je een Geen hele dank. fijne Pesach. Naluisteren. Dat, dat kan da. op eo.nl. Schuine streep. Dit is de nacht. Zometeen het NOS NPO, Radio 1. Radio 1.